7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VU Medisch Centrum ontslaat klokkenluiden. PVDA wil 10.000 verpleegkundigen erbij. En schoolmeisjes gewond na het drinken van limonade. <middels> Een van de twee artsen die hun zorgen uiten over ruzies binnen het VU Medisch Centrum is ontslagen. Dat meldt de Volkskrant. Het is longarts en hoogleraar Piet Posmus. Hij trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht van het Amsterdamse Ziekenhuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Door de aanhoudende ruzies vreesde hij voor de veiligheid van patiënten op de afdeling longchirurgie. De inspectie plaatst het VU MC dinsdag onder verscherpt toezicht. En de Raad van Bestuur vindt de positie van de longarts nu onhoudbaar. De PvdA wil er de komende jaren 10.000 wijkverpleegkundigen bij hebben. Ook willen de Sociaaldemocraten duizend nieuwe zorgcentra in wijken opzetten. PvdA-kamerliet Jetta Kleinsma zegt in Dagblad Trouw... dat er met de wijkverpleegkundigen veel geld kan worden bespaard. Nu is de zorg te versnipperd en ontbreekt het overzicht, zegt de PvdA. Het is de bedoeling dat in de nieuwe zorgcentra huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten en wijkverpleegkundigen gaan samenwerken. Mensen zouden dan minder snel geneigd zijn om naar het duurdere ziekenhuis te gaan voor hulp. Het plan kost volgens Kleinsma een miljard euro. Dat geld zegt de partij te winnen met het terugdraaien van de marktwerking in de zorg.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 De lijsttrekkers van VVD, SP en PCV deden niet mee aan het debat. Andere partijleiders, partijleiders gingen vooral in discussie over de economie.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 Op Sint Maarten, Sint Ostatius en Saba is een waarschuwing van kracht voor de tropische storm Isaac. Die ligt nu al in de buurt van het Caribisch eiland Guadeloupe. Maar het Amerikaanse National Hurricane Center voorspelt dat de storm in kracht toeneemt en ook over de Nederlandse eilanden kan trekken. Mogelijk vormt Isaac ook een bedreiging voor de Republikeinse Conventie die volgende week in Florida wordt gehouden.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staat een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam op de A20... richting Hoek van Holland. Tussen knoopert plein en Spaanse Polder... 5 kilometer file, want de rechterrijstok is dicht. Werkzaamheden op de A50, Arnhem-Os. En daarom tussen knooppunt valburg en knooppunt Ewijk 3 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Want door een seinstoring rijden er van en naar Breda geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Spreek uw bericht in na de toon.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Heel wat studenten zullen vandaag met extra aandacht naar Den Haag kijken. Overleeft de langstudeerboet het debat in de Tweede Kamer of niet? Straks de studenten aan het woord in onze uitzending. Nu eerst naar het verkiezingsdebat van gisteravond. En met dat eerste debat op televisie is de kop eraf voor de lijsttrekkers. Wilders, Roemer en Rutte ontbraken, maar ze kwamen wel ter sprake... in een debat dat verder vooral ging over de zorg en de economische crisis. Ja, nu begon nieuwe kansen, meneer en Van der staat. toen ik het idee van Mark Rutte hoorde, dacht ik... volgens mij komen we de verkiezingen aan. Nou, ik noem 1 miljard verschil met wat we met elkaar bereikt hadden... nou niet een meevaller. Want dan is nog steeds 17 miljard tekort voor volgend jaar. Dat betekent nog steeds meer dan 1000 euro per ja. Nederlander. En dan niet alleen die hardwerkenden, maar ook de baby's. Ik heb altijd het beeld van mijn moeder nog voor ogen. Die had zo'n huishoudboekje. En dan was ze aan het schrijven met zo'n pen. En die zorgde altijd dat ze onder de streep niet in het rood kwam. Wat mij betreft hoeft dat eigen risico niet omhoog. Maar ik zeg wel heel eerlijk als je zorg krijgt, zal je daarvoor gaan betalen. Mensen zijn gelukkiger thuis... Absoluut. als ze langer daar kunnen blijven wonen. Die 1 miljard aan wijkverpleegkundigen... waar je allerlei wijkposten voor kunt inrichten... is een investering die zijn geld dubbel en dwars terugverdient. Ja. Maar vast, ja, zou... het, is natuurlijk, het is natuurlijk gewoon een kwestie van keuzes maken. Kijk, want alle partijen die hier aan tafel staan... die houden die overheidsfinanciën structureel gewoon op orde. Iedereen lost het probleem op. Maar de vraag is dan, waar kies je voor? Kies je dan bijvoorbeeld voor meer wegen... zoals D66 en CDA ja, doet, Of kies je dan... <laughs> Voor meer zorg. En GroenLinks kiest dan heel uitdrukkelijk nou voor prioriteit. Zorg. Ja, dat is uw gedrag in de Kamer, meneer Pester. Oh er kan er niks aan oh doen. Uh, kunt u zich voorstellen dat u een uh, kabinet uh, uh, Roemer gaat steunen, meneer stop Als Roemer doorkrijgt dat we niet de schulden moeten gaan opstapelen... maar dat we die schulden juist moeten gaan afbouwen... Dan yes. zou het kunnen. Gaat u ons nu vragen, in die spaarzame seconden... om te praten over degenen die er niet zijn... de ja, mensen Hier staat, staat nu de tweede wel. partij van het land, de derde in de peilingen. Ik ben absoluut niet van plan meneer te leggen... bij welke einduitslag op voorhand dan ook. Maar word nou gewoon eens duidelijk en geef het hier nou gewoon aan. Nou, ik... ik... Ik vind het met name fijn het woord te hebben om te zeggen dat ik de neiging heb om in deze spelronde eens te gaan afhaken. Mij valt op dat de meeste heren hier gewoon geen kuid of willen geven en niet willen vertellen of ze nou wel of niet met Roemer willen. En laat ik dan maar verklappen waar GroenLinks staat. Natuurlijk wil GroenLinks ook onder Roemer. Dat... Applaus daarvoor, Jolanda uh, Jolande Sap van GroenLinks. We praten over het debat met Joost Vullings. Joost, het was uh, nou, af en toe wel wat lieflijk debat, zonder al te veel venijn. Uh, men was vooral constructief. Een van de kranten suggereerde dat er een niet-aanvalspact was gesloten... tussen uh, met name CDA, bijvoorbeeld, PvdA, D66... omdat andere partijen, belangrijke partijen, er niet bij waren. Is dat een logische verklaring? Nou, het is wel een logische verklaring dat, omdat er andere partijen niet bij waren... het inderdaad een zeer constructief debat was. Kijk, de, de flankspelers SP en, en PVV eh, nou, die waren niet aanwezig, dat is, dat is bekend. En dat zijn toch de ideale partijen voor veel van die partijen in het midden... die er wel waren, om, om je tegen af te zetten, om het verschil duidelijk te maken. Eh, ik heb inderdaad wel gevraagd, het was wel heel opvallend... dat Siebrand van Haarsma Buma van het CDA een aantal keer in debat met Diederik Samson zei... ja, dat ben ik eigenlijk met u eens... Uh, dus ik heb nog gevraagd, God, wat waren jullie lief voor elkaar? Is mm -hmm. dat toeval of waren er afspraken? Nee, dat was, dat was allemaal toeval. Dus uh, daar zat geen, uh, geen afspraken vooraf uh, achter. Uh, ja, en de VVD werd natuurlijk ook gemist. De mensen willen natuurlijk, de partijen die aanwezig zijn... natuurlijk ook premier Mark Rutte ter verantwoording roepen... Uh, voor zijn keuzes van de afgelopen jaren. Maar ja, dat kon allemaal niet. En de partijen die wel aanwezig waren, ja, die, die stralen wel uit. Uh, in ieder geval bereid te zijn samen de crisis te lijf te gaan... En die hadden kennelijk geen zin om voor de vorm elkaar in de haren te vliegen. Nee, maar doen ze zichzelf daarmee niet tekort, Joost? Want ze moeten toch de verschillen aan gaan geven. Mensen moeten straks toch wat te kiezen hebben. Ja, bedoel, dat, dat, dat klopt. Uh, de andere kant is het wel zo dat bijvoorbeeld in 2010 de, de debatten heel erg fel waren. Maar dat leidde ertoe dat mensen heel erg door elkaar heen gingen praten. En dat werd uh, thuis niet heel erg gewaardeerd. Dus dat, wat dat betreft was dit een rustig debat. En kon je, hoewel het vaak om nuances ging, uh, toch horen hoe partijen over verschillende zaken dachten. Nee, en de lijsttrekkers wilden ook nog niet formeren. Hè? Alleen Sap hoorden we eventjes zeggen dat ze... Uh, uh, wel coalitiepartner wilde zijn van premier Roemer, als die premier wordt. De rest wensen zich gewoonweg niet uit te spreken. Waarom is dat? Ja, ik heb, neem Alexander Pechtold van D66. Dat was een moment waarop hij wel fel werd. Maar dat was dan meer op de debatleiding dan op zijn tegenstanders. Dat is hij van, ja, ik, ik, ik wil het daar helemaal nog niet over hebben. Ik vind die, die vraag nu nog niet belangrijk. En dat komt natuurlijk omdat hij wil helemaal geen, geen focus op die strijd Rutte en Roemer. En als maar maar praten van wie, wordt, van wie van die twee wordt premier. En met wie wil u dan samenwerken. Uh, dat is helemaal niet in zijn belang. Hij wil gewoon zoveel mogelijk aandacht voor het standpunt van D66. Uh, ga je... Als ik in zijn ziel uh, mag en kan kijken, is het natuurlijk wel zo dat hij gisteren zich in het uh, parool uh, zeer kritisch uitliet over uh, Roemer. Dat deed Alexander Pechtot. Dus ik vermoed dat uh, Mark Rutte de eerste keuze zal zijn van D66. Maar wat ook Diederik Samson wilde, ook helemaal niet over die vraag praten. Want ja, premier Rutte of premier Roemer, dat is echt vloeken in de P van de A-kerk. Dat zou inhouden dat de Partij van de Arbeid voor het eerst in de geschiedenis kleiner wordt dan de SP. Mm -hmm. ja En daar, daar kan Diederik Samson zich nog helemaal niet meer neerleggen. Dat is een veel te pijnlijke gedachte voor hem. En hij koestert ook nog de hoop eh, eh, en de gedachte... dat hij de SP kan inhalen. Nou ja, voor Jolande Sap, die is natuurlijk een stuk kleiner. Die denkt... Het is voor mij wel handig om me heel erg helder uit te spreken. En ze, volgens mij probeert ze zo op die manier de PvdA onder druk te zetten. Van geef nou eens duidelijkheid wat jullie coalitiekeuze is. Maar goed, de PvdA zal best met de SP willen regeren. Maar dan wel met premier Samson en niet met premier Roemer, denk ik. Hmm, uh, Samson is nieuw, SAP ook trouwens. Ze zijn niet de enige, er zijn veel nieuwe lijsttrekkers. Uh, heeft dat nog invloed? Nou ja, het zijn wel allemaal ervaren die, die, die beters. Het is niet zo dat je daar gisteren een gezelschap zag die, die helemaal stijf stonden van de, van de zenuwen, hoewel natuurlijk de zenuwen zeer groot zijn op dat moment. Maar inderdaad, het is, het is toch wel als je dat rijtje in het slotdebat gisteren zag staan: Aris Slop van de ChristenUnie, Pechtel D66, Siebrand van Haarsma Buma D66, Samson voor de Partij van de Arbeid en Jolanda Stap voor GroenLinks. Twee jaar geleden stonden daar nog rouwvoet, balkende. Cohen en Halsema, alleen Pechtold was er toen al. Ja. Dat geeft al aan hoe vers deze ploeg politieke leiders nog is. En het is natuurlijk wel een tijd van grote uitdagingen. Er moeten lastige, pijnlijke beslissingen worden genomen. Nou, De kiezers zijn nogal zwevend. Dus reken maar dat de druk op deze lijsttrekkers bijzonder groot is. Joost Vullings in Den Haag.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 ja, die vragen die uh, zullen ook gesteld worden, bijvoorbeeld door ons in de ochtend. Vanaf volgende week zullen wij gedurende twee weken in aanloop naar de verkiezingen... elke ochtend een lijsttrekker, uh, lijsttrekker spreken in de uitzending. Een half uur lang, vanaf half negen. Dus als u vragen heeft aan een van de lijsttrekkers... stel hem dan via Vraag het Den Haag. Vind het allemaal op onze website. Hey, bijna kwart over zeven, wat ik zeg. Oh, nou, dat is heel fijn. <lacht> nou, weet u dat ook weer. <lacht> steeds meer dienstplichtige deserteren uit het Syrisch leger van president Assad. De deserteurs sluiten zich vaak aan bij de opstandelingen van het Vrije Syrische leger. Ze hebben er genoeg van om te vechten tegen de inwoners van hun eigen steden en dorpen. Verslaggever Lex Rundekamp spreekt enkele deserteurs in het noorden van Syrië. Vrijwel elk dorp in Syrië heeft een eenheid van het Vrije Syrische leger. Zo ook hier, in een plaatsje dat Atma heet, in het noorden van Syrië... Niet ver van de grens met Turkije. Ze hebben het lokale politiestation als hoofdkwartier ingenomen. De meesten zijn nog jong. Sommigen zelfs angstaanjagend jong. Want je weet nooit of ze de handleiding van hun kalasjnikov helemaal hebben gelezen. Ongeschoren koppen, een piratensjaal over hun hoofd... een bajonet in de broekriem en extra magazijnen met kogels op hun borst. Het is net een slechte Hollywoodfilm. In de kamer van de commandant, waar iedereen in en uit loopt... zitten drie jongens die twee weken geleden nog... als dienstplichtig soldaat onder Assad dienden. Wij drieën besloten te vluchten vanaf onze checkpoint, zegt hij. We moesten met een beroepsmilitair mee het dorp in om spullen af te leveren. Hij kreeg een telefoontje en ging een huis binnen om zijn gesprek te voeren. Daar stonden we, helemaal alleen. Toen zijn we weggerend en hebben hulp gevraagd bij de dorpelingen. Zij hebben geen mensen gedood. Het Vrije Syrische leger sluit soldaten met bloed aan de handen meteen op. Deze drie hebben de ballotage doorstaan. Je bent als dienstplichtige niks waard in het Assad's leger. Als iemand van ons gedood werd, vroeg onze sergeant alleen... of we zijn wapen hadden meegenomen. Niemand was geïnteresseerd in de doden zelf. Wat is nou het ergste dat ze moesten doen onder Assad? Op iedereen schieten, gewapend of niet. Vrouwen, kinderen, oude mensen. En elke soldaat die weigert, wordt zelf ter plekke neergeschoten. Dus vele schoten wel, maar bewust mis. Het ergste vond ik om vrouwenangst aan te jagen, zegt een van hen. De jongens leren in deze cultuur dat ze ver weg moeten blijven van vrouwen... die niet tot je familie behoren. Je praat niet met ze, flirt niet. En je wil niet gezien worden in hun gezelschap... zonder dat de familie van de vrouw bij aanwezig is. Daarom vonden ze het allermoeilijkst om deuren in te trappen van kamers... waar vrouwen en meisjes zaten. Hun huizen leeg te roven. Maar veel keuze hadden ze niet, zeggen ze. Als je als soldaat zoiets weigert te doen... word je meteen door je collega's neergeschoten. Ze kennen veel soldaten die loeren op de mogelijkheid om te vluchten, zeggen ze. Maar die zijn als de dood voor hun meerdere. Het is één grote angstcultuur. De eenheid gaat weer op pad op een geheime missie. Althans, mij willen ze hem niet vertellen. De drie jongens zeggen dat het Vrije Syrische leger ze goed behandelt. Ze kennen de verhalen over mishandelingen van gevangenen door het Vrije Syrische leger. Maar dat zijn dus mensen die zich misdragen hebben. En daar zitten zij in elk geval niet over in. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Dyslectische jongens willen aandacht voor hun probleem vragen door, door Europa te zeilen. Hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie Dennis Mooi. Er staan nu drie files, Lara. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Vijf kilometer aansluiten tussen het knooppunt der en de afrit Spaanse polder. Er staat daar een kapotte vrachtwagen. Daarom is daar de rechterreis zo dicht. De werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os zaken vier kilometer file tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen het knooppunt De Paars bij Tilburg en Oorschot staat zes kilometer. Dan is er vertraging op het spoor, want van en naar Breda rijden geen treinen.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 House of the Rising Sun hoorde u dit keer uitgevoerd door Tracy Chapman. U had haar herkend. De ouders van uh, Enrique en Hugo Klaassen moeten vanmiddag voor de rechter verschijnen. De twee broers willen morgen een, uh, zeilboot, met een zeilboot op reis gaan... naar onder meer Engeland en Spanje... om daarmee aandacht te vragen voor hun probleem. Die jongens kunnen namelijk volgens hun ouders op geen enkele school terecht... omdat ze ernstige dyslexie hebben en ook nog eens hoofdbegaafd zijn. En Rieke is 15 jaar en zit nu al twee jaar thuis. En hij legt uit waarom dat is: Omdat uh, scholen risicofactoren uh, uitsluiten. Omdat scholen worden afgerekend op de cijfers die ze uh, halen van kinderen die slagen. Ja. Het gezin denkt de oplossing voor het probleem gevonden te hebben... omdat de jongens op het water namelijk recht hebben op les van de wereldschool. Maar nu wil de kinderbescherming daar een stokje voor steken. Het gezin moet volgens hen een voogd krijgen. De jongens kunnen dan naar verwachting niet vertrekken. We gaan erover praten met hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Micha de Winter. Meneer de Winter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kun je als ouder doen op het moment dat een onderwijsinstelling zegt... dat ze jouw kind geen onderwijs kunnen bieden? Ja, dat is uh, dat is heel erg ingewikkeld. Het zou natuurlijk helemaal niet zo horen te zijn. En in nee. Nederland is het eigenlijk ook zo dat uh, dat scholen, een, een, ja, die hebben een soort zorgplicht. Die hebben de verantwoordelijkheid om. Uh, uh, om kinderen goed onderwijs te geven. Dat kan natuurlijk niet op, uh, altijd op de, op, op de betreffende school waar je kinderen zitten. Uh, hè? Als er iets, uh, gedragsproblemen zijn of leerproblemen. Maar dan is het zo dat de, de meeste scholen die horen tot een, uh, een groter conglomeraat. Tot een schoolbestuur bijvoorbeeld. En dan horen scholen eigenlijk uh, net zo lang uh, te zoeken met de ouders en, uh, naar een andere school. Uh, totdat er een gevonden is. Want eigenlijk mag je dus kinderen niet zomaar. Van een school wegsturen voordat je een goede oplossing gevonden hebt. Mm. Meneer de Winter, we hoorden Anrieke net zeggen dat het te maken heeft met het feit dat scholen risicofactoren willen uitsluiten. omdat ze afgerekend worden uiteindelijk op uh, eindresultaten. en dus dan daarna ook uh, financieel geraakt kunnen worden. Heeft hij gelijk? Nou ja, hij heeft zeker een punt. Ik kan natuurlijk niet oordelen of dat, uh, of dat in dit geval ook zo was, maar uh, het is tegenwoordig wel zo dat uh, in, in het hele systeem van marktwerking en uh, hè, de, we kennen allemaal de lijstjes die in de kranten verschijnen jaarlijks over sterke en zwakke scholen. Um, de scholen concurreren met elkaar tegenwoordig. En in die situatie is het natuurlijk voor scholen uh, uh, helemaal niet prettig... om ja, juist heel ingewikkelde leerlingen uh, die kansen lopen op slechte resultaten in huis te halen. Want dat, dat drukt je resultaten. En als je te veel uh, leerlingen met slechte resultaten hebt... Dan, dan, ja, dan kom je op de verkeerde lijstjes terecht... En dat kost je leerlingen en dat kost je dat is uiteindelijk ook weer personeel. Dus uh, het is zo dat, dat we dat heel vaak tegenwoordig gezien dat, dat juist de, de moeilijke leerlingen of de leerlingen met lastige problemen, mm -hmm. dat die als het ware als een hete aardappel rondgeschoven worden. Ja, maar, maar, maar deze jongens zijn ook nog eens hoogbegaafd, uh, hebben wel een leesprobleem, maar zijn zeer intelligent. Dus met wat extra hulp zouden ze hele goede resultaten kunnen halen, lijkt um, mij. Nou ja, dat is, dat is het verhaal dat ik hoor. Ik heb het natuurlijk niet allemaal zelf uh, kunnen checken. Maar ik bedoel, het is wel zo dat leerlingen uh, die deze combinatie hebben van, uh, van, uh, uh, van, van uh, uh, eigenschappen... dus uh, heel moeilijk kunnen lezen, uh, dysle dyslectisch zijn, zwaar dyslectisch zijn en heel slim... ja, uh, daar zijn eigenlijk weinig, uh, weinig uh, goede voorzieningen voor. Maar ja, dat neemt helemaal niet weg... Uh, dat de scholen wat mij betreft, voor horen te zorgen. Ja. Dat er dan maar onderwijs op maat uh, voor die jongeren wordt, uh, uh, ja. Ja, wordt ontwikkeld. Want ja. het kan gewoon niet zo zijn in een fatsoenlijk land. dat kinderen van 13 en 15 jaar. Uh, nou ja, één, twee jaar lang thuis zitten. en misschien wel helemaal geen, school, geen onderwijs hebben. Nee, want begrijpen wij nu goed dat het belang van de school. dus voorgaat boven het belang van het kind? Nou ja, dat zou je bijna zeggen. Kijk, ik, ik zou niet zeggen dat dit niet een heel ingewikkeld probleem is. Maar ik denk dat alle inspanningen van, van het hele onderwijssysteem erop moet gericht zijn. Om gewoon alle kinderen in Nederland, dat moeten ze ook wettelijk, goed onderwijs te geven. En er zijn op het ogenblik, ik weet niet precies hoeveel, maar er zijn toch enkele duizenden kinderen in Nederland... die met allerlei verschillende problemen uh, ja, tussen de wal en het schip vallen en, dan, en dus geen onderwijs genieten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat vindt u dan van de rol van jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming? Op dit moment nou ja, kijk, in deze Het zaak. lijkt nu zo alsof de, uh, alsof de ouders uh, de Zwarte Piet krijgen toegespeeld ja, hier. Ja. Die, die, uh, maar ik denk eigenlijk dat het heel goed is dat, uh, dat iemand ingrijpt nu. Want uh, dit, zijn, dit zijn kinderen die, die tussen de wal en de schip, uh, letterlijk bijna gaan ja. zeggen... Uh, terecht, uh, dreigen te komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Kennelijk is het zo dat, ze, dat, uh, uh, dat het ministerie van Onderwijs... De, de, de, niet de wet handhaaft hier, want de, die kinderen horen gewoon op school. Hè? Uh, dus, dus de scholen moeten, moeten in dit soort uh, problemen voorzien, maar ze doen het niet. En mm. niemand handhaaft dat. En nu uh, zegt uh, de, uh, de Raad voor de Kinderbescherming, die zegt van ja, ho, ho, ho, dat kan helemaal niet. Uh, dus um, uh, die, die melden dat bij het AMK. Of, uh, nou ja, ja. En dan, uh, dan komen die ouders dus voor de rechter, maar ik hoop... En gelukkig hebben wij heel veel wijze kinderrechters in Nederland... Uh, dat die kinderrechter dit gaat uitzoeken en zegt van... ja, ja het zijn niet de ouders uh, die, uh, die hier uh, de Zwarte Piet hoort hebben... maar het is gewoon het hele onderwijs. Ja, precies. En dan gaat. zal er iemand in beweging moeten komen. Iemand moet dat doen. En ik denk dat het heel goed is dat een rechter zich ermee gaat bemoeien. Alleen goed. moet het natuurlijk niet zo zijn dat de ouders ineens in de verdachte bank komen. Hier. Ja. Michel de Winter, hoogleraar pedagogiek in uh, Utrecht. Dank u wel. Kinderen die wel onderwijs krijgen en hebben genoten en dan verder gaan... en op de universiteit terechtkomen, die krijgen te maken met de langstudeerboete. Uh, tenminste, de Tweede Kamer praat daar vandaag over. Alle fractiespecialisten zijn ervoor teruggekomen van reces. Maar de boete staat op losse schroeven. Sinds CDA-fractievoorzitter Haarsman Puma vorige week riep dat hij... de door zijn partij bedachte langstudeerboete misschien ook wel weer wil afschaffen. Wij willen als CDA dat de langstudeerboete wordt vervangen door andere prikkels. Ja, we willen dat je snel afstudeert. Maar we zien ook dat die langstudeerboete enerzijds tot heel veel kritiek heeft geleid, maar ook toeleidt dat mensen die ziek zijn, problemen komen, mensen die twee studies die in problemen komen. En die uitspraak deed Buma in Utrecht vorige week. En daar is nu Karin Alberts in een studentenhuis. Karin, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wordt daar een beetje lang gestudeerd? Nou, dat kun je wel zeggen. En op dit moment ook nog lang geslapen. Maar dat is niet ja. zo gek op dit tijdstip in een studentenhuis. Maar ik heb zes vrijwilligers gevonden die uh, op tijd wakker wilden worden. En een aantal daarvan krijgen met die boete te maken, toch? Ja, dat klopt. Helaas wel. jaar ben je? Ik ga het vierde jaar in. En ik moet uh, bijna 5000 euro in september betalen. En jij? Ik, uh, ik word aankomend jaar vijfdejaars. En ik moet inderdaad ook de boete gaan betalen. En jij? Ja, ik heb nu uh, drie jaar achter de rug. Eén dagje extra... Vorig jaar en nu ga ik een hele nieuwe studie beginnen. Dus. Ah, een nieuwe studie, dus dat betekent sowieso dat je het niet gaat halen binnen de gestelde tijd? Nee, dat wordt de volle 9000 euro. Jeutje, nou dat zijn enorme bedragen. Jullie? Uh, dreigt u ook de boete? Gelukkig niet, maar het neemt niet weg dat ik, er, ik erachter sta dat hij niet komt. Ja, ik krijg ook niet de boete, maar daar zorg ik nu zelf voor... door geen besturen te doen en geen uitgebreide stages te gaan lopen... zodat ik gewoon wel binnen die drie jaar mijn bachelor af kan ronden. En had je het wel willen doen, die besturen doen of, of wat dan ook? Ja, ja, natuurlijk. <lacht> dat... Ja, want Kai Heijneman, jij bent uh, LSVB-voorzitter... je woont ook in deze studentenflat op de Van Lieflandlaan waar we nu staan. Uh, dit zul je wel meer horen. Ja, had ik het geweten, had ik misschien niet in dat bestuur gezeten. Misschien was je zelf geen LSVB-voorzitter geworden. Nou ja, je ziet inderdaad dat heel veel... Veel studenten worden gestraft voor keuzes die ze eerder hebben gemaakt. Uh, ze wisten niet wat er toen aankomt. En de politiek is eigenlijk nu heel onbetrouwbaar. Want ze uh, passen de regels aan tijdens het spel. Nou ja, dat kan niet, vinden wij. Uh, nu hebben ze het er weer over uh, om het misschien af te schaffen. Uh, maar ook daar is nog geen zekerheid over. Dus 70.000 studenten leven nu gewoon in onzekerheid. Krijg ik 3.000 boete of niet? Om 11 uur is het overleg in Den Haag... Jij ja, gaat er natuurlijk heen, hè? dat moet wel als LSVB voorzitter. Uh, nu is er een meerderheid in de Kamer die wil van die boete af. Maar Zelstra heeft gezegd, dat kan wellicht, maar dan moet er moet wel een alternatieve bezuinigingsplan komen. Want ik heb al 370 miljoen per jaar ingeboekt. Heb je nou meegedacht? Wat zijn alternatieven? Nou, we hebben het daar uh, met uh, partijen over gehad. Uh, ze hebben daar ook verschillende ideeën over. GroenLinks heeft het over fossiele brandstof. Uh, andere partijen zien uh, van... We Gewoon weghalen behalve bij de studenten. Uh, nou ja, er wordt op verschillende manieren gekeken. Wij zeggen, doe het nou niet bij het onderwijs, want dan, uh, doe, hè, dan is het uh, de, de of de pest. Dan wordt het op een of andere manier toch op studenten bezuinigd en dan wordt het er niet beter op. Uh, er zijn heel veel andere mogelijkheden, maar ook binnen onderwijs uh, zijn er mogelijkheden om het op een minder oneerlijke manier te doen. Want deze boete is gewoon heel erg oneerlijk voor een hele hoop studenten. En we ja, denken en dat, dat... Ga jij zo meteen duidelijk maken, nogmaals in Den Haag, door daar te zitten, door eventueel nog je invloed aan te wenden... Uh, als hij er is. We zullen kijken uh, of de partijen naar gaan luisteren. En later meer ook in deze uitzending uiteraard over de langstudeerboete en het debat. En zo dadelijk, na half acht, aanhoudt topman Dick Boer over de halfjaarcijfers. OT Theater opent het seizoen met het OT Zomerfestival. Een tiendaagse explosie van theater, performance, muziek en dans. Kijk op ot-rotterdam.nl Fijn dat ik u iets mag vertellen over Leaseplanbank. De meest transparante internetspaarbank van Nederland. Neem de gratis spaarrente-app. Hiermee bent u snel op de hoogte van de actuele spaarrentes... van alle internetspaarbanken in Nederland. Wel zo duidelijk? Kijk op leaseplanbank.nl Mijn naam is Maarten Wierda, bouwvakker. Ja, te. Voor iedereen duidelijk. Leaseplanbank.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 De meeste politieke, voorkeuren politieke partijen spreken nog geen voorkeur uit over een coalitie. En klokkenluider VUMC ontslagen. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De campagne voor de verkiezingen is nu echt begonnen. Gisteravond was het eerste lijsttrekkersdebat op de televisie bij de NOS. De meeste partijleiders wilden nog geen voorkeur uitspreken voor een coalitie. Jolande Sap van GroenLinks deed wat minder ingewikkeld.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 En dat het mijn ambitie is om er wel goed voor te komen staan. En dan zullen we op 12 september zien en dan zullen we op 13 september zien. En voor mij gaat het dan om een ideale en niet om dat taartpuntje en meer heeft de meerderheid. Juist. VVD, SP en PVV deden niet mee aan de discussie. Eh, SP-leider Roemer is bang voor een overkill aan debatten en wil, eh, PVV-leider Wilders is op vakantie. Premier Rutte wil de campagne pas beginnen op het VVD-verkiezingscongres en dat is zaterdag. Een van de twee artsen die hun zorgen uiten over ruzies binnen het VU-medisch centrum is ontslagen, meldt de Volkskrant. Het is longarts en hoogleraar Piet Posmus. Hij trok in juli aan de bel over de aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Hij vreesde voor de veiligheid van de patiënten. De inspectie plaatste het VUMC dinsdag onder verscherpt toezicht en de raad van bestuur vindt de positie van die longarts nu onhoudbaar. Er moet meer geld naar noodhulp in Syrië. Die oproep heeft VN chef voor humanitaire zaken en noodhulp Valerie Amos gedaan. De Situatie is de afgelopen maanden aanzienlijk verslechterd, zegt ze. Volgens cijfers van het Syrische regime zijn 1,2 miljoen mensen dakloos geworden en ze hebben volgens Amos dringend hulp nodig. water sanitation. public health issues in the Tijdens een introductieavond op het ROC in Tilburg zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt. Ze dronken uit een bekertje, ze dachten dat er ranja in zat, maar ze kregen direct brandwonden. Vermoedelijk zat er in die bekers een bijtende stof. De meisjes zijn opgenomen in het ziekenhuis en de politie zoekt uit wat er mis was met het drinken. We hebben direct daar de technische recherche uh, naartoe gestuurd. Die hebben uh, de drankjes zeg maar, uh, meegenomen, hebben monsters genomen. Gaan uh, verder uitzoeken wat er nou precies uh, gebeurd is. En een jongen dronk ook van die uh, ranja, maar spuurde de vloeistof meteen uit. Hij raakte niet gewond. De man die in doornspijk en politievrijwilliger aanreed, heeft zich gemeld bij de politie. Hij had volgens de politie via via gehoord dat hij werd gezocht. De politievrijwilliger stond bij een wegafzetting, werd geschept en raakte zwaar gewond. En dat busje dat hem schepte, reed door. Het slachtoffer vermoedt dat de man hem niet expres heeft aangereden, zegt de politie. De tropische storm Isaac heeft voor zover bekend weinig problemen opgeleverd op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Die storm kwam daar vanmorgen vroeg voorbij. De Amerikaanse National Hurricane Center voorspelt dat Isaac nog in kracht toeneemt. Mogelijk vormt de storm een bedreiging voor de Republikeinse Conventie die volgende week in Tampa in Florida wordt gehouden. Zo'n storm kan een boel problemen opleveren in Tampa, zegt deze weerman. Downtown Tampa would be underwater. Uh, we would see uh, transportation severed. Uh, if we see a category one impact downtown Tampa at high tide, the bridges will no longer be passable. Het laatste nieuws over die tropische storm Isaac. En dat was het nieuws Het weerbericht van Weer Online. We beginnen de ochtend vrij fris met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Daarbij is het overal droog, trekken wolkenvelden over het land en ook enkele opklaringen. Na de ochtend verloopt ook verder overwegend droog met redelijk wat zon, afgewisseld door wat bewolking. Vanmiddag zien we een vergelijkbaar weerbeeld, zonnige perioden en wat wolkenvelden. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog zeer plaatselijk een buitje ontstaan, maar het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Het wordt uiteindelijk 19 à 20 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Nou, de wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. En dan staat de meeste wind overigens in de noordelijke provincies. Kijken we naar morgen vrijdag, dan is er meer bewolking en is de kans op een plaatselijke bui wat groter. Er staat morgen niet veel wind en het wordt uh, zo'n 22 graden. ANWB Verkeersinformatie met een handje voor files in Nederland. Bij Rotterdam loopt het vast op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Andere kant op, tussen het knooppunt de Brechtseplein en Spaanse polder 6 kilometer. Staat een vrachtwagen uh, stil, die is kapot. De rechterreizel is daarom dicht. Werkzaamheden op de A50, arnhem os Daarom voor het knooppunt Ewijk weer twee kilometer. En op de A58, Breda-Eindhoven... staat tussen knooppunt De Baars en Moergestel drie kilometer file. Van en naar Breda rijden uh, nu minder treinen. Het komt door een sein- en overwegstoring. De vertraging is nog steeds meer dan een uur. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, Bas, ik ben het...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 Het is bijna tien over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Ahold, eigenaar van onder andere Albert Heijn en Bol.com... heeft zowel de omzet als de netto-winst... in de eerste zes maanden van dit jaar zien stijgen met 8 procent. Omzet kwam uit op 17,4 miljard euro. Onderaan de streep bleef er 530 miljoen euro over. Dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden... zoals het bedrijf dat schrijft in het persbericht. Aholt publiceerde een klein uurtje geleden de halfjaarscijfers. Dick Boer, topman van Aholt, goedemorgen. Ja, goedemorgen die moeilijke marktomstandigheden waar uh, Ahold mee kampt. Kunt u die eens omschrijven? Waar zit hem dat in? Ja, u ziet natuurlijk dat, en dat zien we natuurlijk wereldwijd... consumentenvertrouwen is uh, op, een, op een zeer laag niveau, zeker in, uh, in Nederland... Um, maar ook in Amerika zie je toch uh, dat de consument nog steeds uh, weinig vertrouwen heeft in het uh, economische en Dat betekent dat klanten blijven letten op, uh, op uh, de producten die ze kopen en de bestedingen die ze doen. En dat is ja. eigenlijk wat je continu ziet. Um, we, we zien zeker een solide resultaat over het tweede kwartaal. Uh, maar desalniettemin waren we wat teleurgesteld over, uh, over ons resultaat in, in Nederland. Uh, maar dat heeft meer te maken met de winstgevendheid dan met de omzet. Uh, want de omzet en het marktendeel groeiden ook in Nederland. Weer. Ja, maar eventjes voor mijn uh, besef: het, het komt er gewoon weer op neer dat klanten bijvoorbeeld bij Albert Heijn niet meer vanzelfsprekend naar binnen lopen om daar hun boodschappen te doen. Ze kijken eerst waar het het goedkoopst is. Bijvoorbeeld. Nou, ze lopen gelukkig allemaal nog naar binnen omdat we goede campagnes hebben en onze prijsstelling prima is. Uh, maar het is wel uh, zoeken we natuurlijk een continu naar aandacht naar de klant. En, en terecht, de klanten shoppen meer, ze cross-shoppen meer, dus ze gaan naar meerdere winkels toe. Uh, aan de andere kant zien we dat we gelukkig ook in Nederland weer uh, in de tweede. De kwartaal ons marktaandeel hebben kunnen laten stijgen. Dus we niet in die zin onze klanten vasthouden, maar dat kost investeringen in marge. En zo moet u het eigenlijk zien. Ja, meneer Boer, en u had nog altijd 8% winst, dus uh, winststijging. Uh, zelfs van de 8%, dus zoveel te klagen heeft u natuurlijk ook. Die vaart u ook een, niet een deel wel bij de crisis, omdat mensen ja, toch meer thuis gaan eten en de gunstige dingen eruit pikken? Ja, nou ja, dat heeft, dat heeft zeker wel een voordeel. Klanten uiteindelijk uh, uh, zeker uh, in de huidige tijd en het tijdbestek uh, uh, meer thuis eten. Dat, dat zien we eigenlijk al een tijd trouwens hoor. Dat hebben we ook vorig jaar wel gezien. Aan uh, de andere kant, ja, wat ik al zeg, de marges staan daarmee ook onder druk. Dus het is uh, continu wel zoeken naar een goede balans. Uh, als we kijken naar campagnes uh, die goed moeten slagen. We hebben het tweede kwartaal uh, daarin, uh, in die zin met de Europese Championship, ietsje minder gescoord dan, dan de afgelopen jaren. Yeah. Dat moet teleurstellend zijn. Dat zeggen ook marktkenners. Hè? Dat de EK-actie van Albert Heijn op Facebook onder andere um, mislukt is. Uh, hoe kan dat? Want u heeft de reputatie bijna feilloos aan te voelen wat goede acties zijn. Ja, we hebben fantastische acties altijd gehad. Uh, alleen dit jaar was de actie misschien wat minder scherp. Maar laten we ook eerlijk zijn, iedereen heeft de afgelopen jaar heel veel actie gedaan met de Europese kampioenschappen. Ja. En dat was zeker voor Albert Heijn uh, moeilijk om daar overheen te komen. Met alle successen die we de afgelopen tien jaar gehad hebben met onze campagnes. Dus uh, in die zin ook wel een, een, uh, uh, wellicht ook een keer te accepteren en te verwachten. Een leerzaam moment voor uh, ja. avond. Goed. Dan even naar de internetwinkel. Bol.com uh, krijgt een grote concurrentie bij. Amazon komt naar Nederland. Wat betekent dat voor u? Nou, dat, dat betekent alleen voor ons nog, uh, nog beter onze inspanningen blijven doen voor onze klanten. En dat uh, hebben we duidelijk gedaan sinds dat we Bol uh, geacquireerd hebben, gekocht hebben. Uh, investeren we eigenlijk in de toekomst van Bol en in, in nieuwe groei. Uh, we hebben daar een aantal dingen inmiddels in gedaan. We zijn druk aan het investeren in nieuwe categorieën. Um, afgelopen kwartaal zijn er twee nieuwe categorieën gelanceerd. Of het afgelopen half jaar bij Bol. Er komt binnenkort weer een nieuwe categorie aan met 30.000 artikelen die verkrijgbaar zullen zijn op het internet. Wat dan? Um, dat laat ik even aan. Bol, want dat gaan we eerst vertellen aan de klant natuurlijk hmm. uh, in de komende weken. Uh, ten tweede, we hebben geïnvesteerd ook in, uh, in, in het nog meer toegankelijk maken van de bestellingen van Bol. Dat betekent dat boven de 20 euro de bestellingen gratis zijn. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen om onze marktpositie sneller te laten groeien in die online markt. En uh, Bol is de nummer 1 in de Nederlandse uh, online markt. En dat zullen we ook zullen blijven. Meneer Borg, uh, we komen verkiezingen aan. Uh, daar zal uiteindelijk een nieuwe regering komen. Uh, als het goed is. Uh, wat moet in Nederlandse politiek doen om uh, het consumentenvertrouwen waar u zo'n belang bij heeft aan te zwengelen en, en de economie ook een impuls te geven? Wat is uw wensenlijstje? Nou kijk, wat, wat natuurlijk vanuit uh, Nederland is, is in die zin maar een schakel in het Europese, uh, zeg maar, de Europese economie, de economie in, in heel Europa. Maar wat Nederland zal moeten doen de komende tijd is zorgen dat we het vertrouwen weer teruggeven aan de klant en de consument eigenlijk. En de inwoner in Nederland in dit geval door, door duidelijke besluiten te nemen wat de consequenties zijn van, uh, van de maatregelen die nodig zijn. Om uiteindelijk een, uh, ook het huishoudboekje van de Nederlandse overheid goed in balans te houden. En ik denk dat de politiek die, uh, die uitgangspunten mee moet nemen, zeker ook na 12 september, eerlijk zijn, helder zijn. En dan denk ik dat ook de inwoners in Nederland begrijpen dat er een aantal maatregelen genomen moeten worden. En dan snel weer gaan proberen om groei te creëren. Want uiteindelijk moeten we uit het dal komen. Dat geeft uiteindelijk voor de lange termijn weer groei voor Nederland en, en in Europa. Dick Boer, topman van Ahol, Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Gaan nou, de sport, voetbal. Namelijk vanavond vijf Nederlandse clubs op het veld in de Europa League. Gaan ze doornemen met voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, goedemorgen. Goeiemorgen. We beginnen met AZ, moeten eruit tegen Anzi, club van Guus Hiddink. Wordt dit de meest interessante wedstrijd van vanavond? Uh, ik denk wel dat het. Uh dat het de moeilijkste opgave is voor een Nederlandse club. Hè? Anzi is natuurlijk een, uh, een club met ontzettend veel geld. Uh, Samuel Eto'o, toch een van de bekendste spitsen in de wereld speelt daar... en ontvangt het bedrag van 20 miljoen euro per jaar. Ik denk dat dat meer salaris is dan alle spelers van uh, AZ vanavond ja. uh, samen. En AZ is natuurlijk mooi zanden kwijtgeraakt deze week. De centrale verdediger die naar Ajax gaat. Maar oké, okay, ze hebben daar reinen voor. Een jongen die al een tijdje bij AZ speelt. Maar die krijgt dus wel te maken met een type als ETO-O. Als maar oké, okay, AZ speelt in Nederland. Laat, we hebben gezien al in twee wedstrijden goed voetbal. Uh, Vitesse verloren in de eerste ronde. Hè. De ronde hiervoor van, uh, van Anzi. Twee keer met 2-0. Maar ik sla AZ wel wat uh, hoger aan. Het is een hartstikke interessante duel. Er is natuurlijk Guus Hiddink op de bank bij, uh, bij Anzi. Met nog een paar Nederlanders daaromheen. Gert-Jan Verbeek, die voor de Duvel niet bang is. Hij zei al ook niet voor Hiddink. Zeker niet voor Hiddink. Ik vind hem een hele aardige man. We drinken wel eens koffie samen bij Rima van der Velde. Een gemeenschappelijke vriend daar in Heerenveen. Dus ik bedoel, het is 50-50. Maar ja. Eto'o is wel een speler die kan natuurlijk de doorslag geven in dit soort wedstrijden. Dan naar Heerenveen. Je moet naar Noorwegen, naar Molde FK. Uh, wat is dat voor ploeg, Molde FK? Ja, het is de, de kampioen van, van 2010. Uh, het, het, het, het, het meest interessante eigenlijk van die club, wat wij ervan weten, is de trainer. Uh, Oleguna Solskjaer was net zoals Marco van Bast een geweldige spits. hè speelde bij Manchester United, het Deens elftal uh, En uh, hij is een succestrainer. Hij heeft ze dus voor het eerst kampioen gemaakt in het uh, 100 jaar bestaan van, uh, van de club. Uh, en hij heeft echt wel gezorgd voor een impuls bij, uh, bij Molde Ze verloren in de voorhonderd Champions League van Basel maar net 1-1 en 1-0. Uh, dus je zou ook hier wat kunnen zeggen... het verschil is niet zo groot... want Veen is natuurlijk gewoon... zijn drie aanvallers kwijtgeraakt, dorst, Narsin... Die hebben groot talent nog met, met Jurisic die nu in de spits spelt. Maar het is allemaal heel jong, heel fragiel. Ze hebben een, een paar talenten van Anhold en Tanane. Maar het is nog geen elftal wat staat, Herenveen. Dus uh, het zal helemaal niet zo makkelijk zijn als ze daar in Noorwegen gelijk spelen. En volgende week in Heerenveen misschien een kleine overwinning halen. Zal iedereen uh, dol enthousiast zijn in uh, Friesland. Goed, dan FC Twente heeft al drie rondes overleefd. Ook uh, de eredivisie alleen nog maar gewonnen. Zit dus in een goede flow. Kunnen ze gebruiken tegen het Turkse Bursaspor? Ja, het is klassiek om te zeggen, het is een extra ketel daar. Nou, het, het is een extra ketel daar, maar, maar ja. je kunt een extra ketel ook wel heel snel heel, heel stil krijgen. Dat hebben we in het verleden met Nederlandse clubs wel eens gezien in, in Turkije. Ja, Twente heeft, heeft een heel sterk elftal en moet absoluut door ten koste van van Boussa's Spoor. En inderdaad, Twente zit in een flow. Hè? Leroy Ver bij het Nels elftal, Douglas bij het, het Nels elftal. Alleen de vraag is uh, hoe het met die Braziliaanse Nederlander natuurlijk gaat... want uh, hij vertrekt ongetwijfeld naar Engeland, naar Fulham. Uh, die transfer is nu gaande in het verleden bleek dat hij daar wel moeite mee had... Met, die, met de spanning. En het is de vraag hoe hij daar nu mee omgaat... en of hij wel een hele goede wedstrijd gaat, uh, gaat spelen. Het is wel een hoop gedoe voor hem. Nels Elftal heeft wel een debuut en dus naar Engeland. Maar nou, dat is interessant om te volgen. Maar uh, Twente is absoluut sterker. Heeft, uh, heeft betere spelers. Uh, uitgebalanceerd Elftal. Uh, en moet over uh, twee wedstrijden door kunnen gaan... naar de poolfase van de Europa League. Oké, okay. Arno, we moeten even kort nog naar Feyenoord en PSV. Uh, wat verwacht je van Feyenoord? Ronald Koeman gaat een beetje in de verdediging en zegt dat Sparta Praag te goed is om te onderschatten. Waarom doet hij dat? Nou, dit, dit is een nieuwe generatie. Uh, Sparta Praag heeft in het verleden hele goede teams gehad. Dat was teruggezakt, maar is nu wel met een jong goed elftal bezig. Het feit dat hij heeft geen spits uh, is nog steeds op zoek naar een, een hele goede aanvaller die goals kan maken. Die missen ze en dat is een zwakte in het team van Feyenoord. Vandaar dat Koeman een beetje de handrem erop zet. En hij weet natuurlijk dat zijn elftal zeker thuis gewoon uh, favoriet is. Maar hij heeft wel een probleem. Hij heeft een, een degelijke verdediging, een goed middenveld, maar hij heeft op dit moment niet Iemand die doelpunten maakt. En dat is niet onbelangrijk in voetbal. Maar oké, okay, uh, hetzelfde voor Twente geldt. Dat Feyenoord natuurlijk gewoon ze komen uit de Champions League voorronde. Pas Sparta-Praag moet winnen vanavond in de Kuip. Daar ben ik ook al van overtuigd. Goed. PSV moet naar FK Zeta uit Montenegro. Nou, zullen we dat maar gewoon afwachten Arno? Uh, oh, de weten wat we is niks van. Is dat het daar 40 graden is. <laughs> oh, dus, uh, de temperatuur is het enige wat PSV kan tegenhouden. Uh, verder is dit een uh, klein clubje met uh, niet veel kwaliteiten. En uh, PSV heeft een, een super de beste van Nederland. Dus uh, daar hoef je geen zorgen over te maken als je dat al zou doen. Arno Vermeulen, dank je ja, dat eerste lijsttrekkersdebat he, gisteravond in deze campagne... dat heeft nog geen politiek vuurwerk opgeleverd. Daar moet u zo meer over. Hier is maar eens even de verkeersinformatie. Dennis mooi. Er staan nu acht files, Lara. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtse Plein twee kilometer. Dat komt door file op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen datzelfde Terbrechtse plein en Spaanse polders het zes kilometer. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan... maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij... A20 de andere kant op, richting Gouda dus. Tussen Schiedam en het knooppunt plein 5. En op de A28 richting Utrecht staat bij Leus de 3 kilometer. En datzelfde geldt voor de A58 Breda Tilburg. Tussen Goorde en het knooppunt De Baars dus ook 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al. Geen vuurwerk, geen gedoe, geen gehakketak, geen debat op het scherpst van de snede. Nee, opvallend veel overeenstemming tussen de deelnemers aan dat verkiezingsdebat. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de afwezigheid van VVD, PVV en SP. Maar voor een belangrijk deel ligt het ook aan de opstelling van de deelnemende partijen. CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen vooral uitstralen dat ze gezamenlijk bereid zijn Nederland uit de crisis te halen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld ving de lijsttrekkers na afloop toch nog maar even op. Alexander Pechtold, heeft u het gevoel dat inmiddels duidelijk is... bij de Nederlandse bevolking waar deze verkiezingen over gaan? Dat begint te komen, er zijn nog drie weken voor nodig. En niet alleen om de verschillen te laten zien... maar vooral om als politiek ook de houding te hebben... we hebben nou allemaal gevallen kabinetten gehad. In Europa nemen ze ook geen besluiten. Daar moet het gebeuren, maar in Nederland moeten we ook eens het lef hebben... om eens vijf jaar door die zure appel heen te gaan. En dat het kon, zagen we toen het kabinet Rutte viel. Want toen lag er een akkoord wat een doorbraak betekende. Hoi. Diederik Samson, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Heeft u het gevoel dat u stemmen gewonnen heeft? Oh, dat moeten kiezers maar bekijken. Ik heb niet zelf naar het programma kunnen kijken. Ik vond het informatief, ik vond het niet heel veel debat. Maar ik had ook het idee dat dat de opzet van deze avond was... Um, om niet al te uh, hakketakkerig te beginnen. Lijkt mij ook een verstandige opzet. Het leek wel of u het opvallend vaak eens was. Wilt u uitstralen dat het de oplossing uit het midden moet komen? Nou, de, we wilden ook uitstralen, althans dat geldt voor mijzelf, dat uh, gehakketak met andere partijen de crisis niet oplost. En dat je dus, ja, je moet de verschillen benadrukken, dat hebben we ook gedaan. Maar je moet ook laten zien waar de mogelijkheden zijn om samen te werken. Ik had met de heer Buma een debatje over de woningmarkt. Als er nou één ding is op de woningmarkt wat mensen willen... is dat de politiek het een keer oplost. Het H-woord is niet meer besmet. U bleek het ineens eens te zijn. Ja, dat komt. Uh, we hebben dat al een tijdje natuurlijk. Maar we hebben het de afgelopen jaren bij het CDA gezien... dat ze het H-woord, de hypotheekrenteaftrek, ook durven te omarmen. En dan zie je dus dat er een oplossing gloort. En op dat moment wil ik niet degene zijn... die met verkiezingsretoriek de deur weer dichtsmijdt. Dan wil ik degene zijn die bijdraagt aan een oplossing voor mensen... Want je moest dus weten hoeveel bouwvakkers, kleine bedrijfjes... maar ook gewoon mensen die in een huis zitten wat onverkoopbaar is... zitten te smachten om een oplossing. Aris Lop van de ChristenUnie. Vandaag starten de campagnes op televisie ook echt. Maar heeft u het gevoel dat de campagnes op straat al leven? Ik heb nu hier vanavond een groot aantal partijen gezien... die uh, allemaal volgens mij wel dezelfde bezieling hebben. Ze willen Nederland uh, in een tijd van crisis ook weer perspectief uh, bieden. Dat wil de ChristenUnie ook. Ik heb ook aangegeven, laten we nou ophouden met dat gedoe van de afgelopen jaren. Dat is zo slecht geweest. Ook van het trouwen van burgers in de politiek. Maar dat brengt ons ook niet waar we naartoe moeten. En dat is de crisis aanpakken. Laten we dat met elkaar gaan doen. En laat iedere partij de momenten die we nu krijgen benutten. En het debat van vanavond was daar een voorbeeld van. Om aan te geven wat je bezieling is en wat je verlangen voor Nederland is in de komende jaren. Laten we ophouden met het gedoe. Aan de andere kant denk ik, van ja, laat het gedoe maar beginnen. Maar dan wel met de PVV en de VV, eh, VVD en de SP erbij. Dan kunnen mensen zien... Wat de verschillen zijn. Ja, maar ik bedoel gedoe. Dat we elkaar een beetje de vliegen afvangen. Dat we per duur elkaar in een hoek proberen te zetten. En dat we het niet hebben over de dingen waar we het wel over moeten hebben. Siebrand van Haarsma Buma. Nou ja, heel veel mensen hebben natuurlijk het gevoel dat ze het vertrouwen aan het kwijtraken zijn in de politiek. En zo snel op één volgende verkiezingen kan daaraan bijdragen. En vervolgens zit die kiezer met de vraag van ja, maar nu zitten we weer een tijd te wachten voordat de problemen aangepakt worden. Ja, en dat gevoel herken ik ook. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we die problemen ook wel kunnen aanpakken. Als we nu zorgen dat de politiek niet alleen maar gaat over ruzie en over zijn we heel erg links of zijn we heel erg rechts. Want daar komt de oplossing niet vandaan. Maar er kan wel een oplossing vanuit het midden komen. komt uit het midden, ja. Ik wou net zeggen, u was het opvallend vaak eens... met Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Nou, ik vind zelf dat als ik de ambitie heb om na de verkiezingen te laten zien... dat we met z'n allen vooruit moeten... dat ik dan niet voor de verkiezingen een andere suggestie moet wekken. Worden die campagnes daardoor ook anders dit jaar, verwacht u? Waardoor zouden ze anders worden? Door het feit dat u zegt, en andere partijen ook met u... van ja, het gaat niet om de verschillen... het gaat om hoe wij samen straks verder gaan. Nou, dat hoop ik heel erg dat dat zo zal zijn... En ik hoop ook dat de mensen dat zullen waarderen. En wat ik vrees is dat de partijen die hier nu niet aanwezig waren... straks elkaar heel hard zullen bestrijden om te zeggen hoe slecht de ander is. Terwijl we allemaal weten dat na 12 september zo snel mogelijk... Nederland weer uit deze crisis gehaald moet worden. En voorkomen moet worden dat het slechter wordt. En zondagavond zal blijken hoe de debatten verlopen in aanwezigheid van Rutte van de VVD, Roemer van de SP en Wilders van de PVV. Dan is het verkiezingsdebat met de grootste partijen er ook bij op RTL4. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Het bestuur van het VUMC, het medisch centrum, ontslaat een van de twee klokkenluiders... die de patiëntveiligheid in het ziekenhuis aan de kaak heeft gesteld. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Het gaat om longarts Piet Postmus. Hij wordt gestraft omdat hij zijn zorgen uitte bij de Raad van Toezicht... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Raad van Bestuur ziet geen reden om af te treden. Het bestuur heeft aangekondigd verbetermaatregelen te treffen. En dit is de eerste, zegt woordvoerder Michel Beer. Campagnes zijn gestart. In de kranten staan dan ook heel veel politieke plannetjes, zoals dit voorstel... Stel van de VVD. De partij vindt dat de meeste mensen zelf hun thuiszorg moeten gaan betalen. Hulpbehoevende ouderen moeten zelf hulp regelen in hun eigen omgeving. Alleen wie het echt niet redt moet thuiszorg van de overheid kunnen krijgen... zegt Edith Schippers namens de VVD in het AD. En de PvdA wil dat er de komende kabinetsperiode... 10.000 wijkverpleegkundigen bijkomen. Ook moeten er duizend extra zorgcentra in de wijken worden opgezet. Dat staat in trouw. Uh, PvdA gaf al in het verkiezingsprogramma aan dat de zorg dichterbij moet komen. Volgens PvdA kan op deze manier veel geld bespaard worden. En de steun onder kiezers voor versoepeling van het ontslagrecht loopt snel terug... meldt het Financiële Dagblad in de opening. Dagblad liet een onderzoek uitvoeren door TNS-Nipo... en daaruit bleek dat twee derde van de kiezers de ontslagversoepeling afwijst. Kickbokser Harig komt verder onder druk te staan, dat schrijft de Telegraaf. Zijn lezing, een verhaal dat die zakenman Koen Everik slechts een tikje heeft gegeven... met de buitenkant van zijn hand, wordt door steeds meer mensen tegengesproken. Naast het slachtoffer en getuigen heeft nu ook medeverdachte... verder had hij zeer belastende verklaringen over haar afgelegd. Beide mannen wijzen elkaar aan als dader. De Rabobank dan presenteert vandaag de halfjaarscijfers. En de grote vraag is of topman Piet Moerland... iets zal loslaten over de rol van zijn bank in het Libor-renteschandaal. staat op de economische site z24.nl. De bank ontsloeg eerder een aantal medewerkers... vanwege hun mogelijke rol in het manipuleren van deze interbankaire rente. De Griekse premier Samaras belooft dat Griekenland al zijn schulden terugbetaalt. Dat zegt hij in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Hij wil meer tijd, wel, voor het aflossen, dat hoorde gisteren. Bovendien belooft hij dat de staatsbedrijven nu echt geprivatiseerd zullen worden. Nu echt. Duitsland heeft 100 miljard aan Griekenland geleend trouwens. En de pensioencrisis, want die hebben we ook raakt, veel meer mensen dan eerder werd gedacht. De komende twee jaar komen meer dan 12 miljoen mensen erachter dat hun opgebouwde pensioen gemiddeld met 8% is gedaald. Dat blijkt uit een interne, strikt vertrouwelijke, ambtelijke memo die de Volkskrant heeft ingezien. En op basisschool De Chameleon in Rotterdam is uh, donderdag de honderdste groep vandaag dus uh, nul van start gegaan. Het doel van deze groep voor peuters van 2,5 tot 4 jaar is om taal- en ontwikkelingsachterstanden weg te werken. Kunt u meer over lezen op nu.nl. En binnen een paar jaar zwemmen er weer haaien in de Waddenzee, hm? zegt de Waddenvereniging op TV Noord. De geflekte gladde haai wordt steeds noordelijker waargenomen, ook in Zeeuwse wateren, waarschijnlijk door klimaatverandering. De Waddenvereniging verwacht dat de populatie verder trekt naar de Waddenzee. Tot de jaren zestig was de haai gemeengoed trouwens in de Waddenzee al. En terugkeer van de roofvis zou het ecosysteem weer een stukje completer maken. Ja. Ik zou zeggen: blijf luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Zo dadelijk gaan wij namelijk praten over die plannen die vanochtend weer gelanceerd zijn in de verschillende kranten. En die plannen, wat de politieke partijen, VVD en onder andere PvdA gaan over zorg. Straks meer. Verkiezingen bij trots kamerbreed. Zaterdag. Rechtstreeks vanuit de openbare bibliotheek in Den Haag.